2 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. Ja, goedemiddag. Zeven voetbalwedstrijden live. Plus Formule 1, plus volleybal en handbal om de landstitel. Dat straks allemaal in Langs de Lijn. Nu het journaal met Juris Stubenitski. Schiphol hoopt dat het vliegverkeer in de loop van vandaag of uiterlijk morgen weer normaal zal verlopen. Vanwege de stroomstoring zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. De luchthaven ging vanochtend vroeg voor het eerst in de geschiedenis helemaal dicht vanwege de storing. Dat duurde ongeveer een uur. Toen de problemen met het inchecken rond half zeven waren opgelost, waren reizigers weer welkom. Het is extra druk op Schiphol vanwege de meivakantie. De storing had te maken met problemen in het hoogspanningsnet in Amsterdam-Zuidoost. Daardoor hadden zo'n 18.000 huishoudens geen elektriciteit.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 Een automobilist die in Breda een kleuter had aangereden... en was doorgereden, is opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van vijf. Hij heeft een been gebroken. Tijdens het buitenspelen gisteravond kwam de automobilist hard aanrijden... en raakte hij het jongetje. De man ging er vandoor... maar het lukte de politie in Breda hem later aan te houden. De man verzette zich hevig.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 Dan het weer nog. Op veel plaatsen regent het flink. In het zuidoosten wordt het geleidelijk droog en ongeveer 20 graden. Op andere plekken is het een graad of 13. In het zuiden en oosten kan het aan het einde van de middag gaan hagelen en onweren. Pas morgen trekken de buien weg en wordt het rustiger. Bij de ANWB is Edwin Gerritsen. Met twee ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort... tussen Kootwijk en Voorthuizen een botsing met vier auto's... Er staat een half uur vertraging, 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ernstig ongeluk gebeurd met twee motorrijders. Tussen Knoop het Empel en Waardenburg bijna een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Gorkum. De andere kant op is ook een rijstrook dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Afrit Geldermalsen en Zalbommel drie kwartier vertraging. <tied>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 Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Vrijwel alle beslissingen kunnen vallen de komende uren in de eredivisie. Om plaats 2, om tickets voor de play-offs om Europees voetbal. En bovenal om degradatie. FC Twente mag niet verliezen. Anders is het over en uit voor de kampioen van 2010. En die houtkamp is in Arnhem. Bij Vitesse FC Twente. Ja, alles staat op het veld. En het is net alsof je bij een begrafenis bent. Want uh, ja, die fans van FC Twente zijn toch in grote getalen hier naartoe gegaan. Maar als Twente verliest, dan is het gewoon gebeurd. De kampioen van 2010 wordt laatst gedegradeerd. In 1983 kan dat in 2018 zomaar weer gebeuren. Als ze vandaag verliezen en bij gelijkspel... dan is het afhankelijk van de andere wedstrijden. Precies, van Sparta Feyenoord bijvoorbeeld, want Sparta staat voor laatst en speelt uit in eigen stad in de Kuip. En de ploeg heeft vier punten voor. Sparta op FC Twente heeft zelfs nog een kans om na competitie te ontlopen. Drie punten achterstand op de nummer 15 nak. Dus heeft Sparta alles om voor te spelen. Bij Feyenoord zit alles in het teken van misschien wel de naderende afscheidstournee. Van de Robin van Persie, gaat hij stoppen of gaat hij door? Hij staat in elk geval vanmiddag in de basis bij Feyenoord. Ja, rode JC, dat kan nog rechtstreeks degraderen. Maar denkt stiekem ook aan de rechtstreekse handhaving. Het speelt uit bij VVV. Chris Wobbe. Ja, het moet afdalen in de koel om een stapje hoger op te gaan. En speelt daarbij in de sterkste opstelling. Shaheen en Afdizij keren weer terug in de basis bij Rode SC. VVV kan rustig toekijken, maar er is veel animositeit hier hoor in Limburg onder elkaar. Dus VVV gaat het zeker niet cadeau doen tegen Rode SC. Ajax kan de tweede plaats en dus vooronder Champions League veilig stellen thuis tegen de enige overgebleven concurrent nog voor die plek. Dat is AZ, Krijn Schuitenmaker. Ajax heeft aan een puntje genoeg en dat doet het vanmiddag met Tagliafico in de basis. Hij is terug van een schorsing. Veldman is geblesseerd geraakt. Ernstige blessure aan de kruisband. En AZ, daar is een debutant, Ferdi Druif. 20 jaar, hij gaat in de voorhoede spelen. Maakte dit seizoen 7 calls voor jong Ajax in 21 duels. Hij gaat dus debuteren tegen Ajax in de ploeg van John van der Brom. Verschillende belangen in Breda bij NAC Heerenveen. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, we horen de naam van Nak al voorbij komen bij de collega's. Want ze staan maar drie punten boven de na Roda en Sparta hebben 27 punten. Nak 30 en Nak heeft dus alles om voor te spelen. Het kan zich vanmiddag veilig spelen, maar ja, het kan ook helemaal nog misgaan in Bredaan. Dus uh, ja, staat er heel wat op het spel. Aan de andere kant, Heerenveen strijdt mee om de playoffs om Europees voetbal. Ze staan drie punten voor op de nummer 9. Dus vanmiddag winnen, daar nou zijn ze een heel eind. Heerenveen, Nak of Nak Heerenveen, een wedstrijd met veel belangen. Bek Zwolle speelt een slechte tweede seizoen zelfs, maar het kan nog met een feestje afsluiten. Pek speelt thuis tegen Willem II, Nico Wantia. Ja, Bek Zwolle staat de achtste en moet dat ook blijven, anders geen play-offs om Europees voetbal in Zwolle. Maar de voorsprong op ADO is nog maar één schamelpuntje. En winst is dus noodzakelijk tegen Willem II, dat officieus veilig is. ADO mag tegen kampioen PSV proberen om de top 8 binnen te dringen. Joris van den Berg is in Den Haag schamel schamelpuntje, Nico zegt het net. En daardoor loopt het goed vol hier. Want dat ene schamelpuntje, dat moet overbrugd worden. En ADO ontvangt de kampioen. De kampioen van het collectief PSV. Dat speelt zonder Luc de Jong. Die is geblesseerd in de hand en die hoopt er tegen Groningen weer bij te zijn. En ADO loert en jaagt en hoopt op een heel belangrijke overwinning. Ja, en verder houden we u op de hoogte van de andere twee wedstrijden. Zeven dus live. En de tussenstanden krijgt u van Groningen tegen Excelsior. Waar Excelsior nog een minimale kans heeft op de play-offs. En van de laatste de wedstrijd Herakles tegen FC Utrecht. Maar er is nog meer. Zo dadelijk begint de Grand Prix Formule 1... met Max Verstappen in Azerbeidzjan. Hans van Lozenoord. En Max Verstappen... die snakt naar een podiumplaats. Hij moet beginnen vanaf de vijfde plek. Dat is de derde startrij helemaal vooraan. staan Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. En dan kunnen er nog meer beslissingen vallen... in andere sporten vanmiddag. Bijvoorbeeld bij het volleybal bij de mannen. Liekeurgis tegen Orion in de playoffs. Edwin Cornelissen... Ja, het was een opkomst met een rookmachine, toeters en bellen. Nagenoeg uitverkocht Martini Plaza neemt de voorschot op de derde titel op rij voor Liekeurgus. Wat daarvoor nodig is? Nog één zegen op Orion uit Doetinchem. En de basis ligt er in de eerste set, 8-4 de stand. En ook in het handbal voor vrouwen kan de kampioen vanmiddag bekend worden VOC tegen Dalfse Edwin Peek. De tweede wedstrijd in de Best of Three vorige week in Dalsen wist de landskampioen VOC uit Amsterdam al te winnen met 29-23. En vandaag kunnen ze het in hun eigen sporthal Elzehagen afmaken tegen Dalsen. Voor wie heeft meegeteld. 10 live sporten vanmiddag in langs de lijn. We zijn er tot 7 uur. Ja, en één uh, daarvan is op dit moment al bezig, het volleybal. Edwin Cornelissen. Ja, Lycurgus tegen Orion dus met als inzet de landstitel. Het is de derde play wedstrijd in een best-of-five-serie. De eerste twee gewonnen door Liekeurgis. En hoe? Met name de tweede wedstrijd. In Doetinchem was een groot machtsvertoon. Op alle vlakken troefde Lycurgus de opponent uit Doetinchem af. En dat betekent dat er een stevige basis ligt... voor de nieuwe landstitel van Lycurgus. Terwijl ik een beetje mijn stem moet gaan dimmen... want er werd geserveerd en er wordt een rally gehouden. Die bal wordt geblokt door Lycurgus. maar... dat de bal die eindigt buiten de lijnen, waardoor Orion een punt maakt. De stand 9-6 op dit moment. Ja, Lycurgus staat, zou je kunnen zeggen, op eenzame hoogte in de Nederlandse eredivisie. En het is veelzeggend dat de ploeg de derde titel op rij kan gaan pakken. Negen keer stonden de ploegen tegenover elkaar dit seizoen. Liekeurgis en Orion. Acht keer wist Lycurgus te winnen. Het waren niet allemaal makkelijke overwinningen. 3-2 werd het ook zo af en toe. Maar als je kijkt naar hoe het tot nu toe gaat in deze finale playoffs... de playoffs om de titel... Dat dan is Liekeurgis wel ijzersterk met als grote man de routinier. De veteraan de Wietse Kooijestraat die na veel buitenlandse omzwervingen is teruggekeerd op het oude nest. Hij uh, gaat zijn ploeg hopelijk voor al deze mensen in deze hal naar een nieuwe landstitel uh, leiden. Of misschien dat Orion dan toch die laatste strohalm nog gaat pakken. 10-7 staat het in de eerste set in het voordeel van Liekeurgis. Electric Light Orchestra met Hold On Tight. We gaan beginnen met de Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan. Hans van Lozenhoort. De coureurs zoeken hun posities op het startveld op het circuit van Baku in Azerbeidzjan, Waar de vlaggen allemaal strak in de mast staan. Heel veel wind hier. Want dat is de grootste vijand van de coureurs. De verrassende windvlagen die hier kunnen komen. De rode lampen gaan aan. Als ze uitgaan dan gaan de coureurs van start... Daar zijn ze wachten nu op. De lampen zijn uit. Wie is er goed weg? Het is een sprint naar de eerste bocht. Een scherpe haakse bocht naar links. Vettel is goed weg. Hamilton ook. Hamilton ook. En daarachter zit Bottas. Dan de twee Red Bulls met Verstappen erbij. En dan Kimi Räikkönen. Ze zitten heel dicht bij elkaar. Het gaat allemaal tot nu toe net goed, maar daar vliegen al een paar onderdelen in de lucht. Dat is allemaal achter de koplopers. Dus geen last heeft Verstappen daarvan. En ook Vettel niet. Vettel aan de leiding. Wel een gele vlag nu in de eerste sector, want die Rosso die op de baan komt, die moet natuurlijk opgeruimd worden. En daar een tik. Daar wordt een tik uitgedeeld door Kimi Raikkonen. Een ongeluk. Een auto blijft staan. Het is één van de een fors India's die daar blijft staan. Dus, uh, en ook zie ik een Williams met een uh, los voorwiel, dat is Sergej Sirotkin, Een gele vlag. Uh, natuurlijk is Bachten nu toch op de safety car. Er zit er dik in dat hij gaat komen. Raikkonen zocht een plekje om in een van die scherpe linkerbochten voorbij te komen aan de Force India. Maar dat lukte niet. Een tik werd uitgedeeld. En in ieder geval een einde zo, lijkt het tenminste voorlopig uh, voor de Finn van het Ferrari-team. Terwijl zijn teamgenoot Sebastian Vettel aan de leiding gaat. De safety car komt nu in de baan. En dat betekent dat we voorlopig met een slakke gangetje... aan de eerste van 51 ronden zijn begonnen. Ja, ik had een, uh, een lekkere instart verwacht, maar daar hebben we natuurlijk geen tune voor. Nee, he, we mouwspoken... kunnen er wel een bedenken. Ja, maar we gaan uh, naar de Eerste Divisie. ja. is goed. Fortuna Sittard dat keert terug naar de Eredivisie. Gisteren wonnen we het 1-0 van Jong PSV. Dit is prachtig om te zien. De vreugde bij die mensen hier in Sittard. 12.000 man sterk. En nu Zeg losgaan, want Ed Jansen heeft gefloten voor het laatst. Daar komt het bier, vanaf de tribunes gegooid, of alles en iedereen. En de mensen gaan helemaal uit hun dak. Zolang alleen maar negatieve aandacht voor Fortuna. Zolang konden de fans hier niet trots zijn op hun ploeg. Maar nu kunnen ze weer trots zijn, meer dan trots. Dit is prachtig. Fortuna Sittard, 16 jaar na dato, terug in de eredivisie. Zij promoveren. Ja, na een afwezigheid van, ja, we hebben meegeteld, 5.853 ja. dagen. keert Fortuna terug in de Eredivisie. En dat doet het niet als kampioen, want die prijs is voor jong Ajax, maar dat mag weer niet promoveren.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 Hij krijgt even een emmer water over zich heen. Uh, nou ja, ik weet niet of het met mij hoort, maar uh, dat, dat gaan we ook in de komende tijd uh, bespreken. Zo is hij doorgepraat ondanks de natte kop. Ja, nee, ja, dat hoort erbij. hè? Alleen koud, maar goed. Ja, En van de lachende trainer naar een balende trainer... dat is Pepijn Leijnders van NEC. Die ploeg moet namelijk via de nacompetitie nog zien te promoveren. Leijnders wijt het mislopen van directe promotie... deels aan de enorme druk die er op zijn schouders rust sinds zijn aanstelling. Het voelt alsof je vecht tegen degradatie. En dat is het grote verschil met die twee andere ploegen. En dat is uh, uh, NEC... Uh, kijk, we speelden niet om kampioen te worden. We speelden om uit de Jubilä League te komen. En dat is iets heel anders. Dat is een heel andere manier van spelen. Ja, en bij terugkomst uit Dordrecht, waar NEC 3-3 speelde... werd de spelersbus opgewacht door een groep supporters. En een van de eisen van die supporters was... Niet geheel verrassend. Het vertrek van de trainer. Het vertrek van de trainer. Maar, maar het, seizoen... Net. Ja, het seizoen is voor NEC ook nog niet klaar. Dus het speelt na competitie. Net als Dordrecht, Kambuur, MVV, Almere, Emmen, Telstar en de Graafschap. Je kan beter bijna zeggen wie er niet de na competitie ingaan. De eerste ronde daarvan is al overmorgen aanstaande dinsdag. Ja, we gaan, we gaan terug naar Azerbeidjaan. Hans van Lozenoort. Ja, zit er nog steeds in de, in de fase met de, met de safety car. En eh, er komen nu wat herhalingen voorbij in beeld van de, de ongelukken die hebben plaatsgevonden. Onder andere Fernando Alonso, daar ook het slachtoffer van. Hij hinkend en strompelend op, op drie wielen heeft hij, de, heeft hij de pits gehaald. Dat geldt overigens ook voor Kimi Raikonen. Bij de Ferrari is een nieuwe voorvleugel gemonteerd in een tijdsbestek van 12 seconden. Zo snel gaat dat. Dus eh, dat, is, eh, dat is geen probleem voor die, die Ferrari-monteurs die dat eh, natuurlijk op schitterende wijze allemaal getraind hebben. Heel snel is Raikkonen dus weer klaargemaakt... om aan de wedstrijd deel te nemen. En in ieder geval houdt Ferrari op, op die manier twee opties uh, in het veld. Uh, aan de leiding op dit moment gaat Sebastian Vettel... voor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Ricciardo en Verstappen. Dat zijn de eerste vijf. Carlos Sainz rijdt op de zesde plaats. Daarachter Lance Stroll, de Canadees die vorig jaar op dit circuit... Uh, zijn eerste podiumplaats behaalde. Hij werd toen derde. Daarachter is het Perez en daarachter Hulkenberg. Dat zijn... De eerste rijders op dit moment die nog steeds niet begonnen zijn aan de race. Ja, ze rijden wel, maar ze rijden achter de safety car. Dus die rondjes die worden wel meegeteld allemaal. Maar het gaat niet echt hard. En het wachten is op dit moment totdat de safety car uh, het circuit gaat verlaten. En dan is het de kwestie van wie heeft er een goed reactievermogen. Wie reageert alert. Terwijl we nog even het incident te zien krijgen tussen Ocon en Raikkonen, Want dat was het ongeluk tussen de, tussen de auto van uh, Ocon en van van Rijkonen, die kwestie, die de dus een, een nieuwe vleugel heeft bezorgd... maar ook een wat grotere achterstand op dit moment in het deelnemersveld. Straks als die safety car weg is, zijn we benieuwd... wie het eerst de snelheid weer goed kan oppakken. Spanning neemt toe bij alles dat FC Twente een warm hart toedraagt. Als Twente vanmiddag verliest in Arnhem van Vitesse... dan is het voorbij en dan speelt het volgend jaar dus in de eerste divisie. Joep Schreuder sprak een uur voor de wedstrijd... met de trainer van Twente, Marino Puzic. Trainer, kan het nog? Natuurlijk kan het. Ik weet dat het uh, moeilijk is en ik weet dat het uh, ja, rekensommetjes uh, op gelas, losgelaten moeten worden. Uh, maar dat kan. En de enige invloed waar wij op hebben is onze eigen wedstrijd. En daar focussen wij ons op. Ja, kan beginnen over Sparta, kan beginnen over Roda. Die halen misschien best punten natuurlijk. Dat is niet ondenkbaar. Maar daar kan jij niks aan doen. Niet meer. Nee, nee dat hebben we niet in onze eigen handen. En dat heb ik ook uh, continu gewoon verteld. Uh, focus blijft en uh, is een eigen wedstrijd. En alleen maar als je daar resultaat haalt, dan kun je pas gaan kijken naar anderen. Uh, anders niet. Hoe bereid je je voor op zo'n wedstrijd... waarvan je weet dat iedereen en alles in Enschede en omstreken onder hoogspanning staat? Hoe doe je dat? Nou, vooral rustig blijven. En jezelf blijven. Uh, Focus op datgene waar je uh, invloed op hebt. Uh, uh, aandachtspunten en uh, aanknopingspunten van uh, voorgaande wedstrijden. En zeker wedstrijd tegen Zwolle. Uh, daar ons op oprichten en focussen. En uh, eigenlijk met volle moed vooruit gaan. Maar nogmaals, uh, voor alles en iedereen zijn we, uh, zijn we afgeschreven. Ik begrijp het. Hè? Ik begrijp de reacties. Nou maar... trouwens die spelers ook de kranten van het, is, het gaat gebeuren, het is zover. Die krijgen dat allemaal mee. Nou ja, ongetwijfeld krijgen ze heel veel mee. Uh, maar goed, je kunt niet alles afschermen. En op een gegeven moment moet je wel uh, als sportman ook daarmee kunnen omgaan, vind ik. En de enige manier om daarmee om te gaan, is, is je focus op je eigen prestatie en op je eigen taak. Vind je dat je spelers hebt die degradatievoetbal kunnen spelen? Ja, dat is een hele lastige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Wat is dat nou precies: degradatievoetbal? Door, door de klei, door de modder, overleven, ja. kan je niks schelen. Ja. Nou, als je zo, als je, als je, als je, als je zo benoemt, dat hebben we vorige week laten zien. Onder uh, nagenoeg dezelfde omstandigheden. En dat is het minimale wat ik vandaag verwacht. En ijs van mijn ploeg. Uh, diezelfde instelling, diezelfde getrevenheid. En daarna zien we wel of het voetballen nog wel lukt. Uh, maar uh, dat is een minimale eis die we aan elkaar hebben gesteld van vandaag. I know what you're doing when you flip your head like that. Body language is so fluent. I can read your silhouette.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 Ja, Fais heet hij. En hij komt uit Rotterdam, dus geen kwaad woord erover. Zag ik jou nou voorzichtig meeswingen? Nee hoor, dat heb je echt niet goed gezien. Ik zat de opstelling te besturen van Feyenoord. Zit ja, zit in een nieuwe studio. Ik zie allemaal dingen die er niet zijn Ik dan ben blijkbaar. helemaal uh, ontwend, man. Ik moet me eventjes focussen nog en oriënteren. Ja, ik heb wel een heel groot scherm voor je met Sparta. Zie je dat? Ja, die mag ook wel op een ja, klein scherm. Ik man. weet niet of dat <laughs> uiteindelijk inderdaad zo bevorderlijk is. Maar we gaan het meemaken. We gaan naar het volleybal. De eerste set ging die snel, Edwin. Die ging best wel snel inderdaad. Het publiek stond op de bank in Martini Plaza. En dan snapt u het wel. Lycurgus heeft de voorsprong genomen. 1-0. Eigenlijk heel makkelijk kunnen ballen hoor die eerste set. Steeds een gaatje van vier punten gehad op Orion. Dat slonk wel eventjes gaandeweg die eerste set. Uiteindelijk was het één puntje. Maar dan nam Liekeurgis toch weer afstand. En Orion ja heeft toch ook wel veel aan zichzelf te wijten. Ik heb zo al vijf foute services geteld. Dat zijn dure punten natuurlijk die de ploeg uit Doetinchem laat liggen. En dat maakt dus niet echt de indruk alsof de ploeg echt nog gelooft in die titelkans. Misschien staat er ook wel heel veel spanning op voor Orion. Bij Lycurgus merk je daar weinig van. En dat wordt natuurlijk ook voortgedreven door dat publiek dat hier op de tribune zit. Uh, publiek dat uitgerust is met muziekinstrumenten, trommels, toeters. En er wordt uh, geklapt alles in het blauw. Dat is de kleur van Lycurgus uit Groningen. En uh, ja, die 4000 man, dat is toch behoorlijk wat hoor. Aanvankelijk de eerste wedstrijd van deze play-off. Die werd nog gespeeld in het Alpha College voor 350 man. Dan is dit toch wel eventjes een schilcontrast. Iedereen in Groningen wil dit feestje na koningsdag gaan meemaken. Liquurgus op koers voor de landstitel. 1-0 de voorsprong in sets. Ja, het gebeurt dus in Arnhem voor Vitesse vandaag voor de Twente vandaag, want daar is Vitesse tegen FC Twente, maar wij volgen ook op de voet wat er zo al gebeurt in Enschede. Matthijs Holtrop, is daar voor ons is het daar nu nog rustig? Zie je überhaupt Twente supporters, Matthijs? Ja, die zijn er wel. Die volgen natuurlijk de wedstrijd in de kroegen en ik hoorde net de trainer ja. zeggen: "We moeten rustig blijven." Nou, dat advies kunnen ze hier ook wel gebruiken, want die supporters die staan onder hoogspanning. Ze weten dan wel dat de kans heel groot is dat het vanmiddag misgaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat het na vandaag ook klaar is, want ze willen kosten wat het kost. Althans, de mensen die ik hier heb gesproken, dat uh, de directeur van, uh, van Twente dat opstapt. Ze zeggen, de afgelopen twee jaar, hè, nadat Münstermannen was gestopt, heeft Jan van Halst er een potje van gemaakt. Is hij niet in staat geweest om de één trainer neer te zetten die de rit heeft uitgezeten... En uh, dit seizoen zelfs drie trainers in één seizoen. Dat tekent wel het onvermogen van het bestuur om de club uit de gevarenzone te halen. Ja, vandaag uh, volgt dan waarschijnlijk, hè, die kans is toch aanzienlijk, uh, die laatste klap. Maar ja, dan is het dus nog lang niet klaar in Enschede. Want die supporters die zijn hartstikke boos, ongeacht de uitslag van vandaag. Ja, ongeacht de uitslag van vandaag. Maar, en die, die uitslag van vandaag is, uh, laten we wel zijn, ontzettend belangrijk voor FC Twente. Bij een nederlaag is het klaar. Heb jij het idee dat ze er bij Vitesse vol vol gaan vandaag? Absoluut, daar ja. kun je zeker van zijn. Uh, ook uh, vanwege het feit dat men nog voor uh, de na-competitie in de strijd is. Want uh, we hebben het wel steeds over Twente. Achttiende, 23 puntjes, 4 achter Sparta en Roda. Maar uh, Vitesse, 7e 45 punten. Eentje meer dan Pek Zwolle, eentje minder dan Heerenveen. Uh, en ook Ado uh, zit daar nog in de buurt. Dus men wil hier gewoon heel graag winnen. Om dan volgende week uit tegen Willem II het uh, na-competitievoetbal zeker te stellen. Uh, ja, FC Twente. Uh, voor de wedstrijd zag ik hier die uh, bekende Arend, hertog, uh, rondvliegen door het stadion. Nou, het valt me nog mee dat ze geen A-schieren hebben uh, laten vliegen. Want het publiek is uh, nogal, en dat valt me op in heel... Oh, dat, wordt nu, dat is wel grappig. Ik hou wel van voetbalhubor. Door het Vitesse vak een groot spandoek van FC Twente uitgehangen. Ja, men is nogal anti-Twente overal. En daarom staat er een heel, heel groot spandoek bij tegen iedereen bij, uh, het, uh, uh, bij de fans van FC Twente die mee zijn. Nou, we gaan zo beginnen. Jensen doet niet mee, Lam doet niet mee bij uh, FC Twente. Uh, Jensen geblesseerd, Lam geschorst en Vitesse speelt in dezelfde elf... als de laatste wedstrijd, die 4-3 Nederland tegen AZ. Zo dadelijk dus. Hele belangrijke Vitesse Twente. Op welke plek ligt Max Verstappen, Hans van Lozenoord? Ja, die ligt op de vierde plek. Die heeft mooi een positie winst geboekt. Ten koste van zijn teamgenoten Daniel Ricciardo. Dat gebeurde ongeveer één ronde geleden toen de safety car uit de baan ging. Toen mochten de rijders als... De vierde weer gaat weer de start oppakken. Maar degene die nog meer presteert, eh, nog beter presteert is Carlos Sainz. Die opent de aanval op Verstappen. Is er nu langs, maar de Nederlander pakt hem weer terug. Dat is het wel op dit moment op de vierde plaats. Carlos Sainz in de Renault. Die is echt geëxplodeerd hier na die herstart achter de safety car. Terwijl Ricciardo terug is gevallen naar de zesde plaats. Aan de leiding gaat Sebastian Vettel. Terwijl Sainz nu weer de aanval opent op Verstappen. Hij zit ernaast, maar komt er niet langs. Het is ongelooflijk spannend hier op dat circuit van Baku. Met die hele lange rechte stukken. Dat hele smalle deel tussen die oude stadsmuren door. Echt een uh, bijzonder afwisselend uh, stratencircuit waar van alles kan gebeuren. We zitten in de zevende van in totaal 51 ronden. Met Vettel aan de leiding voor Hamilton, Bottas en Verstappen. NPO Radio 1. Het is half drie, Juris de Vandaag en uiterlijk morgen hoopt Schiphol dat alles weer op rolletjes loopt. Vanwege de stroomstoring van afgelopen nacht vielen tientallen vluchten uit en is er veel vertraging. Het is extra druk vanwege de meivakantie. Vanochtend stonden er lange rijen in de vertrekhal.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 Australië stopt meer geld in het reddingsprogramma van het bedreigde Great Barrier Reef. Er komt ruim 300 miljoen euro bovenop, de 37 miljoen die al was vrijgemaakt. Het geld is onder meer bedoeld om een zeester aan te pakken die koraal opeet. En Sven Kramer en Naomi van As krijgen voor het eerst een kindje. Dat maakten ze net bekend via Instagram. Wanneer hockeyster van As is uitgerekend en of het een jongetje of een meisje wordt, dat is nog niet bekend. Dus toch, alleen de geest. Ja, het is, Er is van alles aan de hand op de Nederlandse wegen. Onder andere een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Alle rijstroken zijn er vrij. De vertraging vanaf Kootwijk is een half uur. Meer dan een half uur vertraging op de A2 van Den Bosch... naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. Bij Waardenburg doet de politie onderzoek naar een dodelijk ongeluk. Het gaat een tijd duren nog, dus u kunt voorlopig beter omrijden... via Gorkum over de A59 en de A27... Op de A2 de andere kant op staat daardoor ook een lange file... tussen Geldormalsen en Zaltbommel, 7 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar was er ook even een rijstrook dicht, maar die is inmiddels weer open. En het is druk op de omleidingsroute voor de A2... dat is de A27 van Breda naar Gorkum... tussen Geertruidenberg en de industrieterrein Avelingen, 10 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Nou, daar gaan we. Een hele oude ouderwetse zondagmiddag. Allemaal wedstrijden die tegelijkertijd beginnen. Bijvoorbeeld in Arnhem, Vitesse FC Twente en die houtkamp. Ik ben benieuwd of ik bij de eredivisie begrafenis van FC Twente ben vanmiddag. Het staat 0-0, 2,5 minuut gespeeld, dus over 87,5 minuut zullen we het weten, plus extra tijd. Marino Puzic heeft wat aanwijzingen gegeven. Twente begon aanvallend, maar moet nu even toekijken hoe Serrero de bal heeft voor Vitesse. Vitesse dat natuurlijk graag wil, slechte bal aan de rechterkant was gegeven. Uh, door uh, Kassia. Maar Kassia heeft de bal terug. Via Serero weer terug naar Kassia. Vitesse onder leiding van Edward Sturing. Wil natuurlijk wel uh, graag winnen om die drie punten binnen te halen. Dat zeiden we al. Maar ja, Fiet, de, de FC Twente, daar moet het nu voor. Bal bezit voor de keeper van Vitesse. Voor Jeroen Houwe. Heeft de bal gepaasd met Miatska. Miatska naar voor. Voor bal naar voren. Richting Matafs. Maar die komt niet aan die bal. En dan is het. Uh, uh, uh, Pete Beijen die de bal naar voren heeft geramd voor FC Twente. Maar het is een beetje blind naar voren schieten. Ardane Tigaduini spelend bij FC Twente. Ex-Vitesse heeft nog geen bal gehad. Want uh, Vitesse is in de aanval. Maar die aanval wordt onderbroken aan de linkerkant van het veld. En overgenomen door diezelfde Tigadouini. Voor het eerst in balbezit. Hij speelt de bal tegen de arm van Maher. Maher krijgt een klein tikkie. En dat is gezien door Jochem Kamphuis, de scheidsrechter. Op de middenlijn ligt Maher daar. Die zal uh, denk ik blessurebehandeling gaan krijgen. Want hij blijft nogal lang liggen aan tegen het gezicht. En zo hebben wij hier een paar minuten gespeeld. Een minuut of vier. En staat het 0-0 bij Vitesse tegen FC Twente. Rotterdamse derby. Voor Feyenoord staat er niks op het spel. Voor Sparta wel. Armhan Rookloe. 0-0 no, no, hier. Je komt Friday voor Sparta voor het eerst opzetten. Maar krijgt de bal uh, niet echt hard tussen de palen. De doelman van Feyenoord, dat is voor deze gelegenheid... Justin Bijlo, kan wegschieten. Feyenoord in een sterke opstelling, maar een paar spelers die gespaard worden. Bijlo krijgt een kans onder de lat. Jones is op de bank. En verder uh, zien we ook dat Potteguin speelt in plaats van Sven van Beek. Maar verder absoluut geen B-team van Feyenoord. Verder, van, verder staan er gewoon de spelers die ook vorige week de bekerfinale speelden... en wonnen van AZ. Sparta moet hier dus gewoon winnen. Dus het heeft nog een kans om uh, NAC in te halen... En... En uh, e te eindigen. Dan moeten ze niet hier de bal bespelen. Berghuis voor Feyenoord. Randje 16 meter biedt Stifje van Berghuis. Dat is uh, iets te ingewikkeld. Krijgt de bal ook niet uh, op doel. Een paar meter over de lat. We kijken natuurlijk ook met z'n allen naar Van Persie. Want die speelt misschien wel zijn laatste wedstrijd ooit in de Kuip. Hij zette de deur wagenwijd open voor een uh, definitief einde van zijn profloopbaan. Hij heeft het zelf nog niet bekend gemaakt. Maar alle tekenen wijzen er eigenlijk wel op. Hij speelt vandaag dus mee. In de basis zal weer waarschijnlijk een uur 70 minuten gaan spelen. Jurgensen staat voor hem in de spits van Persi daar. Net als vorige week achter. En hij is goed op schot in de Kuip. Sowieso als hij schiet is het vaak een doelpunt. Sparta schiet de bal naar voren. Daar ook een paar wijzigingen. Vriend speelt bijvoorbeeld voor Chabot. Die is geschorst. Ahanacht natuurlijk langdurig geblesseerd. Spierings voor hem in de plaats. Wat belangrijk. Spierings bij die wedstrijd die Sparta won. Van Nak. voor de bekerfinale was dat nog. Die hele belangrijke overwinning. En verder speelt Duarte in plaats van Van Moorsel. Vrij aanvallend. Speelt Sparta dus vandaag met nu een bal richting Muren. Bijloop komt zijn doel uit. En kan de bal ook rustig oprapen. Sparta heeft natuurlijk wel iets goed te maken als het gaat om wedstrijden tegen Feyenoord. Want op het kasteel eerder dit seizoen werd het 0-7. En volgens seizoen in de Kuip werd het 6-1. Grote uitslagen dus de laatste keren dat Sparta tegen Feyenoord speelde. Nu staat het na drie minuten in de Kuip 0-0. VVV tegen Roda. Chris Wobbe. Drie minuten gespeeld. Stand 0-0. Rodi C zal het helemaal zelf moeten gaan doen. Moet zelf natuurlijk gaan winnen in alle scenario's. Er is geen twijfel meer mogelijk. Ik probeer natuurlijk nog het moeras van de na-competitie te gaan ontlopen. Die kans is niet al te groot meer gezien de puntenaantallen. En doel zal die van de diverse concurrenten. VVV het meeste bal bezit. Gek genoeg in de openingsfase. De verloopt traag. Nu valt VVV aan via Torino-Hunter. Aantal wijzigingen en ook VVV in een sterke opstelling hoor. Ze willen niets weggeven. Want er heerst toch al animositeit tussen Venlo en Kerkraden. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Want theoretisch bestaat de kans dat we volgend jaar in een eredivisie eh, spelen met... Uh, vier Limburgse clubs. Want EVV na komptitie natuurlijk gisteren dat mooie kampioenschap, tenminste, de promotie van Fortuna Sittard. En deze twee ploegen. Maar er is zeker geen sprake van een Limburgs akkoordje. Terwijl nu dan Tieden diepte in wordt gezocht uh, gestuurd, maar is het Rode JC, Dat wordt op zaken gesteld via Ouwassar en Hide Jurjes. Nou, die JC natuurlijk heroisch gelijk gespeeld tegen PSV. Maar ja, het was toch weer twee puntjes te weinig. Zo was een beetje de algemene perceptie voor Roda JC. En gek genoeg, door dat gelijke spel was VVV mathematisch helemaal veilig gespeeld. Dat heel relaxed aan het aanval is. Maar de stand in de koel nog altijd 0-0. We gaan naar NAC Heerenveen, Jan Vincent. Slecht nieuws voor Roda en Sparta, want NAC komt op 1-0. Het is een schitterend doelpunt van Fernandes. Hij krijgt de bal net buiten het strafschopgebied aangespeeld. En dan haalt hij uit met zijn linker. En die bal vliegt me daar in de bovenhoek. Het is een prachtig doelpunt. Martin Hansen is kansloos en NAC doet dus hele goede zaken. Al na zes minuten komen zij op een 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. Hans van Lozenoord, hoe liggen de kansen van Verstappen? Ja, daar ligt het iets minder goed mee op dit moment. Er zijn wel problemen aan boord, problemen bij de Red Bull. Uh, Max Verstappen klaagt wat over zijn batterij. ...is ondertussen gezakt naar de zesde plaats in de wedstrijd voor zijn teamgenoot Ricciardo. De beide Red Bulls hebben vooruit moeten verlenen aan de twee Renaults van Carlos Sainz en van Nico Hulkenberg. Maar dat komt ook omdat die twee die staan op een wat zachtere bandencompout en kunnen op dit moment in de race wat harder rijden. Maar het betekent wel dat ze terwijl Nico Hulkenberg op dit moment uitvalt. Hulkenberg stuurt zijn Renault rechtdoor in een van de uitloopzones. Dat betekent dus... Dat iedereen weer een plekje opschuift. Problemen bij Hulkenberg. En Max Verstappen gaat dan van de zesde naar de vijfde plaats. Dan naar de arena. De Johan Cruijff Arena. Waar Ajax AZ ontvangt. Krijn Schuitenmaker. 0-0 na zes minuten spelen. Vorige week dus die strijd om de KNVB beker met AZ dat verloor. En AZ dat het seizoen natuurlijk hier kan gaan afsluiten. Althans volgende week nog een thuiswedstrijd. Ajax voor het laatst thuis. En twee hoekschoppen al voor Ajax gezien. Eén keer ging het behoorlijk mis aan de kant van AZ. Een terugspeelbal van de Grieken. Had Akos die de bal terugspeelde op Bizot. Die liet hem glippen over de achterlijn. En dat levert Ajax de tweede hoekschop op. Nu is er een vrije schoppen. En dan gaat die bal voorlangs. Is het ook de licht die er niet meer tegenaan komen met het hoofd. Het gaat om de tweede plaatsen. Die tweede plaats geeft recht op het spelen van voorronde Champions League. En AZ is de enige bedreiger nog van, van Ajax. Want het verschil is wel vijf punten hoor. Dat zou betekenen dat Ajax aan een puntje genoeg heeft tegen AZ vandaag in de eigen arena. Waar zo even afscheid werd genomen van Mitchell Dijks en Nick Viergever. Ze mogen transfervrij vertrekken na dit seizoen. En ze hebben dus alvast afscheid genomen van het publiek van Ajax. Het is Onana die de bal heeft. Hij kijkt om zich heen. Vindt dan Weber dichtbij zich. En zo bouwt Ajax Voorzichtig op. In de eerste minuut meteen al de eerste kans voor Ajax. Kluivert was het die de bal kon spelen richting Donny van der Beek. En dat leverde ook de eerste hoekschop op. Maar daar kwam AZ niet in de problemen. Nu is het Van der Beek die dit wel uitstekend doet. Hij kaatst de bal nog maar eens. En dan is het zoeken naar bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar. Ja, de grote vraag is, is het zijn laatste thuiswedstrijd in de Johan Cruijff Arena? Hoe gaat de toekomst van de 34-jarige Huntelaar eruit zien... Daar kon Huntelaar in ieder geval niet bij. Het is bizot die de bal heeft. Het gaat over en weer in de Johan Cruijff Arena. 0-0 is de stand tussen Ajax en AZ. Het gaat hard in de eredivisiewedstrijd die nergens meer omgaat. Heracles tegen FC Utrecht stond na vijf minuten al 2-0. Door doelpunten van Kouas in de tweede minuut en Navratil in de vijfde. Hoe is het bij PEC Zwolle tegen Willem II? Nico. 0-0, na 10 minuten van beide ploegen hebben we één speldeprikje gezien tot nu toe. Namens Peck was het de Moktar die schoot. Zijn inzet werd gepakt door Wellen Reuter, de doelman van Willem II. En de bezoekers waren een keer in de buurt van de goal van Peck Sollen... met een kopbal van Kroeks, maar die bal ging naast de goal van Peck. ...perkt dat in de winterstop nog de nummer 4 van de eredivisie was. Het leek fluitend de play-offs te gaan halen om Europees voetbal... ...maar de Zwollenaren zijn heel ver teruggevallen in de tweede seizoen zelf. Er staan nu dus nog achtste met maar één puntje voorsprong op Adel Den Haag... ...en ze zullen dus nog serieus aan de bak moeten... ...willen ze zich plaatsen voor dat toetje. En dat moet dus gebeuren tegen Willem II... ...dat officieel nog één puntje nodig heeft om helemaal veilig te zijn. Maar het doelsaldo van de ploeg uit Tilburg is wel dusdanig goed... ...dat ze zich eigenlijk geen zorgen meer hoeven te maken... ...en vandaag vrijuit kunnen spelen... Al moeten ze dat wel doen zonder Ben Ringstra, die gisteren op de laatste training geblesseerd raakte aan zijn knie. Nog wat andere blessures op het middenveld bij Willem II. Mede daardoor is een basisplaats voor Eno, de oud Ajax-seed... op het middenveld bij Willem II. Dat nu ziet dat Pex de bal heeft via Philips Sentler. Die legt de bal breed naar Brand van Polen voor de wedstrijd. Gehuldigd voor zijn 350ste wedstrijd alweer in het shirt van Pex Hij speelt de bal nu terug naar Diederik Boer. De doelman die komt met de lange trap in de richting van Namli. Willem Doorkoppen in de richting van Eziboe. Maar de bal wordt niet de juiste richting meegegeven. Overname is er van Willem II met Tsimikas... Die wil de bal dan meegeven richting Kroeks, de linkeraanvaller van de ploeg uit Tilburg. Maar die bal is veel te hard geraakt door Chimikas. Gaat over de achterlijn van Pax Wolle, waar het een doeltrap gaat worden voor Diederik Boer. En dat gebeurt allemaal na een minuut of elf in het stadion van Pax Wolle, waar het nog 0-0 is in de wedstrijd tegen Willem II. Nak goed uit de startblokken tegen Herenveen. Jan Vincent, dat mag je wel zeggen, want ze staan na 10 minuten met 1-0 voor tegen Herenveen. En ze zijn ook de betere ploeg. Dus de sfeer zit er lekker in in breda. Want ze kregen ook voor die goal al een goede kans via Manu Garcia. Die bal ging nog net voor langs. En toen kwam dat vlammende schot van Paulo Fernandes. Ik denk wel 25 meter. En hij haalde schitterend uit. Zijn tweede doelpunt was van dit seizoen. Maar wat een belangrijke kan het zijn voor NAC dat zich al nou, bijna veilig waanden nadat ze begin april wonnen van Vitesse met 1-0. daarna kwamen wedstrijden tegen Sparta en Willem 2. Nou, die zouden ze toch wel ergens een keer een puntje of drie pun kunnen pakken. Maar dat uh, gebeurde niet. Nak verloor twee keer en daardoor was het toch bibberen. En uh, de opluchting is dan ook groot dat ze nu al zo snel op 1-0 voorstaan. En de balbezit is ook voor Nak nu uh, achterin de bal. Gaat naar Sporksleden, de rechtsback. Die speelt Fernandes aan, de maker van het uh, openingsdoelpunt. En die uh, draait uh, mooi voorbij uh, Kip Pieri. En dan uh, heeft hij de ruimte. Steekt hij de middenlijn over Wordt hij aangetikt door Piri. Dat ziet en het is meteen een gele kaart voor uh, Kik Piri. En dat is ook een uh, kaart met gevolgen. Want dat betekent dat hij geschorst is volgende week tegen Feyenoord. Ja, wellicht staat er dan niks meer op het spel voor Herenveen, Maar ja, als dat wel zo is, dan is dat toch weer een uh, speler die gemist wordt aan de kant van Herenveen. Uh, ze missen natuurlijk al Stijn Schaars, de aanvoerder. Dubbele beenbreuk. Een aantal weken geleden. En ook Eudegaard, uh, gebroken middenvoetsbeentje. Twee basisspelers het hele seizoen. Maar uh, daar doen ze het dus al een paar weken zonder. En ook volgende week dus zonder Piri. Het spel gaat inmiddels verder. Nak opent naar de linkerkant, uh, naar Angelino. Die aanvallende linksback die, uh, is uh, Dumfries voorbij. Uh, loopt ook twee, drie andere spelers in Ereveen voorbij. En dan wordt hij uiteindelijk gestuit. Maar de aanvallende bal is voor tevreden. Ook een goal! Ook een schitterende goal vanaf een meter of 25 vliegt die bal in dezelfde hoek als waar het Fernandes hem zojuist schoot. Het is een prachtig doelpunt ook weer van Mitchell tevreden. Met rechts haalt hij schitterend uit in de verre hoek. Hansen kan er alleen maar naar kijken. En zo komt Nak na 12 minuten al op 2-0 tegen Heerenveen. Wat een luxe voor de ploeg uit Breda. En wat een doelpunt zeg. Ja, het gaat, gaat hard. Nog niet bij de cruciale wedstrijden. Nou ja, dit is er best wel eentje. Maar goed, we gaan even kijken bij een andere wedstrijd. ADO Den Haag tegen PSV. Joris van den Berg. Ook een doelpunt hier, heel vreemd doelpunt eigenlijk. Zojuist gevallen, een voorzet van Pereiro En dan voelt u het al aan, dan heeft PSV hem dus gemaakt. En de bal werd ingekopt op de doellijn eigenlijk. En dan valt hij keihard met zijn kop in het net. Ik kan het niet anders omschrijven door Lozano, de man die zo makkelijk scoort... En daarbij blijft hij geblesseerd in het doel liggen. Het spel ligt even stil hier. Het was continu PSV wat de klok sloeg. Allemaal aanvallen, vooral over rechts een paar keer buiten spel. En dan nu deze mooie actie over links van Pereiro. Hij chipt de bal als het ware voor het doel over de keeper heen. En toen bij de tweede paal, daar stond Lozano klaar. En die hoeft hem alleen maar met zijn hoofd te schampen. Maar hij viel erbij heel hard achter in het doel tegen het net. En daarbij lijkt hij iets verrekt te hebben ofzo. Ze zijn hem aan het verzorgen. Hij wordt overeind geholpen. Ja, hij loopt weer, gelukkig. Lozano wordt nu wel even naar de achterste lijn vervoerd. Hij gaat even verzorgd worden. Het spel ligt even stil. Maar de stand bij ADO Den Haag PSV na dik 12 minuten is 0-1. De handbalvrouwen van VOC kunnen vandaag kampioen worden. Thuis tegen Dalfsen, Edwin Peek. En daar zijn ze hard mee bezig. Want er zijn 13 minuten gespeeld in Sporthal Elzehagen. En VOC heeft al een voordeel van 5 doelpunten. 8-3 maar liefst. En vooral te danken aan de kiepster aan de Amsterdamse kant. Sanne Leenders, die nu moet toestaan dat het vierde doelpunt door Dalsen wordt gescoord. Maar Amsterdam is op alle fronten beter, is net iets scherper. Bluft ook de tegenstander af. Dus voorlopig een zeer goede start van Amsterdam. Terwijl ze nu Dionne Housen hier op de lat schiet. Het blijft dus voorlopig vier in het voordeel van VOC uit Amsterdam tegen Dalsen. 8 tegen 4. En de volleybalmannen van Liekeurgus kunnen vandaag ook de landstitel pakken. Thuis tegen Orion, Edwin Cornelissen. Ja, het is een wedstrijd waarvan je denkt, die kan je eigenlijk niet verliezen. Misschien een beetje vergelijkbaar met wat er gisteren bij Fortuna dat gebeurde. Toen dacht je ook, van, ja, dit moet gewoon goed gaan. Dat feestje voor Fortuna, zo is het nu ook met uh, Lycurgus. Terwijl uh, Orion in deze tweede set wel wat weerstand biedt. 18-17 momenteel, de stand in het voordeel van Lycurgus. Maar bedenk daarbij wel dat Orion ook een moment heeft gehad dat ze op voorspok stonden. Die hebben ze dus weer ingeleverd. En dat er ook wel weer wat slordige servicefouten zijn gemaakt door de mannen uit Doetinchem. Bijvoorbeeld een lijnfout, dat zie je toch niet zo heel vaak. En dat was uh, ja, toch onnodig. Dat puntenverlies van Orion. Daar tegenover staat dat ook uh, Lycurgus zich in deze tweede set wat foutjes permitteert. Maar wat je dan steeds ziet, is als het uh, gat wat kleiner wordt... dat ze veerkracht tonen. Dat zullen ze ook nu weer moeten doen, want de stand is nu 18-18 geworden. En die veerkracht dat is mede toe te schrijven aan uh, Arjan Tai, de coach van uh, Lycurgus. De man die als geen ander weet hoe hij zijn ploeg op scherp moet zetten. Touché van Lycurgus. waardoor Orion scoort. 19-18 nu in het voordeel van de Doetinchemmers. Ja, die veerkracht die moeten ze dus tonen om ook deze tweede ...in de wacht slepen. De eerste die hebben ze al binnen. 1-0 de stand in sets. 19-18 in het voordeel van Orion in de tweede. Vitesse, FC Twente en die houdt kan. Ja, nog steeds aftasten tussen beide ploegen. Geen kansen gezien, dus 0-0. FC Twente pas acht punten gehaald in dit kalenderjaar in 2018. Maar Vitesse is in de aanval, maar niet voor lang... ...want de bal het over de zeelijn de, ik zei het al laatste de degradatie 1983. Jan van die hier ook aanwezig. Ik neem aan dat mocht Twente degraderen dat hij dan zijn conclusie trekt. Want hij heeft geen goede ploeg op de mat kunnen krijgen als uh, technische man daar. Nu uh, Balm zit aan de rechterkant voor... Uh, wie was dat? Uh, voor... Kardai Vajev, de Rus, die de bal via een tegenstander over de zijlijn speelt. 1-1 werd het in Enschede eerder dit seizoen bij Twente Vitesse. Toen waren het Jensen en Mount die scoorden. En nu nog altijd 0-0. Kijken of dit iets oplevert. De inworp voor Vitesse duurt lang. Komt uiteindelijk terecht bij Matafs aan de rechterkant. Speelt de bal even terug. En dan staat hij buitenspel. Ja, dat is niet slim gedaan door Vitesse. En dus mag FC Twente een vrije trap gaan nemen. Een paar mogelijkheidjes gezien. Zowel voor Vitesse als voor FC Twente. Maar kan ze? Nee, nog niet. Ook niet na 17,5 minuut spelen. 0-0, Vitesse Twente. Hoe is de stand van zaken in Azerbeidzjan? Hans van Lozenoord. Max Verstappen weer op de vierde plaats. En dat komt omdat die, uh, Ricciardo uh, is voorgebleven. in een onderling nogal pittig terwijl de Australiër ook te kennen heeft gegeven. dat hij problemen met zijn batterij heeft. Dat hij niet goed oplaat die batterij op het lange rechte stuk. En dat moet wel natuurlijk om voldoende power te kunnen behouden. Terwijl Kimi Raikkonen uh, als een warm mes door de boten snijdt. en uh, zijn twaalfde positie in enkele ronde tijd heeft omgezet. in op dit moment een de beste plaats. Aan de leiding nog steeds Sebastian Vettel voor Hamilton en Bottas. Ze zijn geen van drieën nog naar binnen geweest voor de pitstap. Carlos Sainz wel, daardoor is Verstappen een plek opgeschoven. Verstappen vierde voor Ricciardo. Die twee hadden een pittig duel hoor. Er kon helemaal niks meer tussen de auto van Verstappen en de, een van de muren hier van het circuit. Waardoor het leek alsof Ricciardo in een uh, gemene sandwich werd genomen. Maar ja goed, bij Red Bull hebben ze geen teamopdrachten. De coureurs kunnen vrij uitrijden. We zitten in de achttiende ronde. Vettel heeft ervoor. Oorsprong van 4,7 seconden op Hamilton als het gaat om de plaatsen 1 en 2. ADO-PSV, Joris. 1-1. Johnson natuurlijk. Ja, wie anders als ADO-scoort tegenwoordig dan is hij. Het voorzet Danny Bakker. Die komt op het hoofd van Immers terecht. En die kopt hem heel slinks naar links. En daar staat ter hoogte van de penalty stip. Johnson klaar, die goede Noorse spits. En die tikt van dichtbij heel koeltjes de 1-1 winnen. De wedstrijd gaat eigenlijk opnieuw beginnen hier. In de arena strijdt om plaats 2 Ajax-AZ-Krein. Ajax is beter, maar het is nog altijd 0-0. Vier mogelijkheden voor Ajax. 0 voor AZ. Vorig seizoen werd het 4-1 voor Ajax in de Johan Cruijff Arena. En het is AZ dat balbezitter heeft met Gustil. Til. AZ mist natuurlijk Wout Weghorst. Op een, op een training afgelopen week raakt hij geblesseerd. Aan botsing met Coutinho. De reservekeeper en uh, ja, moest worden behandeld zelfs in het ziekenhuis. En hij is dus uiteraard vandaag niet bij. De man van de 16 goals van AZ. Maar het is Ajax dat het spel maakt. Dat het uh, AZ moeilijk maakt. Uh, mogelijkheden onder meer via Neres. Die eventjes zo even langs de 16 meter uh, liep. En uh, ja, eigenlijk de arena, de uh, Johan Cruijff Arena die de adem inhield. Want wanneer zou hij gaan schieten? Dat gebeurde uiteindelijk wel. Maar werd wel uit balans gebracht. Door een van de spelers van AZ. En dan volgde er een hoekschop waar Ajax overigens niet gevaarlijk uit werd. Nu is het vooral een gevecht op het middenveld. Ajax dus beter met Zieg. Dat zo even kon koppen. Maar niet raakkopten. Niet het doel van Marco Bizot wist te treffen. Neres verstuurde die bal nadat Zieg zelf de aanval aan de linkerkant van het veld opzette. Neres aan de rechterkant helemaal aan de andere kant van het veld. De voorzet was uitstekend. Maar ook dat leverde Ajax geen doelpunt op. Nog wel is het Ajax... Dat balbezit heeft met Hakim Ziyech die is hem dan nu kwijt. En dan kan AZ gaan omschakelen. Onder meer met Druif die positie kiest, maar die kan niet in balbezit komen. En dan is het Onana die vers een goal uitkomt om uiteindelijk de bal weer op te pikken. En om Ajax weer op het aanvallende spoor te zetten. 66% balbezit voor Ajax. En dus de betere ploeg, de ploeg die het meest in balbezit is. En nu eens kijken wat er gebeurt met Ziyech. Die pikt de bal op en ah, daar... Is, ja... Daar staat de Bizot en dan is ook de verdediging met Vlaar attent. En zo komt er geen goal van Ajax. En dit had hem eigenlijk moeten zijn. De 1-0 voor Ajax van de Zijf, maar hij valt niet. 0-0 blijft het in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord, Sparta. Arman, wie is er beter? Uh, fijn hoor, vind ik. Maar het is wel een redelijk open wedstrijd. 19 minuten gespeeld. 0-0. Voor me wel een klein beetje bestolen. Bestolen door de grensrechter. Want die heeft een fantastisch doelpunt van me afgepakt. Dat had hij nooit mogen doen. Van Persie met een geweldig mooi hakballetje. Zo subtiel weer zoals alleen hij kan. Op Jurgensen. Die stond absoluut geen buitenspel. En die maakte het af. A la Van Persie met zo'n balletje over uh, doelman Hoed heen. Was gewoon een goede goal. Maar hij werd afgekeurd. Vlag ging omhoog. Helaas. Want het was een prachtige 0-0 wel. Hoekschop voor Sparta. Vanaf de rechterkant. Valt die bal goed? Nee. Van Persie zelf verdedigt mee. En krijgt de bal bij Berghuis. Berghuis dan weer naar Van Persie. Die twee voelen elkaar perfect aan in het veld. Berghuis uh, krijgt een weer van Van Persie. Van Persie naar Boetius. Maar dan gaat het mis bij Feyenoord. Dat na een goed begin wel een beetje aan het wegzakken. Sparta speelt vrij aanvallend. Geeft ook wel wat ruimte weg. Maar de echte wil en de echte urgentie bij Feyenoord ontbreekt nog wel. Sparta kan ook niet echt profiteren daarvan. Want Feyenoord speelt in principe doet nergens meer voor. Heeft wel de afgelopen zes wedstrijden in de competitie gewonnen. En dus in de beker vorige week ook gewonnen. Toen van AZ. En ze willen het seizoen nu mooi afmaken. Nu met Jonali van der Heijden in balbezit op de eigen helft. Een paar meter voor de middenlijn. Steekt de middenlijn over. Geeft ze wel naar Boetsius. Boetsius dan terug naar Botteguin. Echte kansen voor Sparta eigenlijk nog niet gezien. Bijlo. Doelman dus vandaag bij Feyenoord. Heeft nog weinig te doen gehad. Feyenoord komt nu opzetten over de rechterkant. Waar Kevin Dix staat. Die krijgt de bal ook aangespeeld van Berghuis. Ingooi dan voor Feyenoord. Dat de bal over de zijlijn is verdwenen. Dix gooit snel. Daar gaat de bal weer naar Berghuis. Jurgensen dan? Nee, Sanusi, Dan raakt de bal helemaal verkeerd. En geeft zonder dat hij er zelf erg in heeft een hoekschop weg. In de 21ste minuut. 0-0 in de Kuip. Een vrij stille Kuip ook. Mensen die kijken wel om zich heen een beetje. Maar ja, het is een beetje uitzitten natuurlijk vanuit het Feyenoord perspectief. De echte spanning zit in dat Sparta vak. Dat afgeladen vol zit. En zij zijn wel heel gespannen. Want Sparta kan natuurlijk ook nog direct degraderen. Als de resultaten op de andere velden echt tegenvallen. Wat levert deze hoekschop nog op? Van Boetius komt bij de tweede paal. Gaan heel veel mensen onderuit. Maar de bal gaat aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Blijft die 0-0 na 21 minuten bij Feyenoord Sparta. Komt er enige spanning in het volleybal Edwin? Ja, zo waar, Want er is een opmerkelijke kentering gekomen in deze tweede set. Tussen Lycurgus en Orion. Waar Lycurgus eigenlijk op rozen leek te zitten. Een 18-16 voorsprong koesterde in de tweede set. Waren er ineens een aantal punten voor Orion. En zagen we de slordigheid toenemen bij Lycurgus. Ja, dan is een gaatje snel geslagen. Dat gebeurde dus ook in het voordeel van Orion. Twee foute services bijvoorbeeld ook bij Lycurgus. En dat leidde er dan uiteindelijk toe dat Orion deze set kon pakken. Met 25-21. Dat het 1-1 staat. Op zich is alles nog altijd mogelijk natuurlijk. Die mensen mogen nog steeds dromen van uh, de titel. Die mensen hier in de Martini Plaza in Groningen. Maar er is toch een klein tikje in deze serie, in deze Best of Five serie om de landstitel. Deze set die dus gepakt wordt door uh, Orion. En dus betekent dat dat Arjan zijn mannen weer op scherp moet gaan krijgen. Hij heeft dat bijvoorbeeld voor de tweede play-off wedstrijd gedaan door uh, te memoreren aan de geboorte van uh, zijn babytje. Hij heeft gezegd ja, hoeveel liefde hem dat opleverde en zo. En dat hij die liefde ook wil terugzien in het veld. Nou, dat gebeurde ze vlogen in die tweede wedstrijd en ze gingen erop en erover. Dat zouden ze bijvoorbeeld in deze derde set van deze misschien wel beslissende wedstrijd ook wel kunnen gebruiken. 1-1, de stand in sets. Kijken of Liekeurgis dit tikje te boven komt. VVV Roda, Chris. 0-0, 22 minuut. Afti is weg. Halverwege steekbal is goed op Gustafsson. Nee, die wordt net op tijd verdedigd door Moreno Rutte. Die een soort uitschuivenbeen lijkt te hebben. Want hij zet zette net zijn voeten tegenaan. Dit was eigenlijk de eerste echte dreiging van Rode JC. Het is vooral een traag potje in dit lome lentesonnetje hier in uh, Venlo. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik had een veel meer zo pittige Rode JC verwacht. Maar het gebeurt allemaal erg traag. Wel het meeste balbezit voor de gasten. Maar echte kansen dus niet gezien. Een vrije trap eindigt in de muur was van Gustafsson. Even later mocht Indenged proberen. Maar die schoot hem ook een beetje lafjes over. En het leek ze ook wel niet te deren. Ik, ik mis echt een beetje beleving. Zo lijkt het tenminste vanaf mijn positie. En VVV vindt het allemaal prima. Het probeert eigenlijk Torino Hunten vaak te bereiken. Die is erg snel. Maar ja, die heeft niet zo heel veel techniek. Dus die raakt de bal meestal kwijt. Nu van Steenkisten de van de rode gevonden. Neemt de bal op de slof en schiet hem. Schitterend. Binnen. Wauw. Wat een doelpunt zegt van de Belgische verdediger. Geweldige opening gevonden. Die paas was mooi. Op de linkerpunt van het strafgebied staat hij dan. Laat die bal even één keer stuiteren. En schiet dan echt prachtig binnen langs Lars Unenstahl. Die lange Duitse doelman. Toch echt geen kleine jongen. Was kansloos. En eigenlijk uit het niets... ...komt Rodi SC dus op die zeer, zeer belangrijke voorsprong van 1-0 dus. Prachtige treffer, diagonale streep bijna binnenkant paal erin. Rodi SC leidt in de koel met 1-0. Zo staat de nummer 16 voor, de nummer 17 nog op 0-0 bij Feyenoord... ...en de nummer 18, Twente dan, bij Vitesse en die... Ja, ik hoor Chris Lafjes zeggen. Nou, zo voetbalt FC Twente ook. Niet echt dat je denkt van jongens, we gaan er eens even flink tegenaan... om die overwinning uit het vuur te slepen. staat 0-0. Uh, Vitesse heeft een tegenvaller te verwerken gekregen. Roy Berens met een blessure naar de kant. Mitchell van Bergen zijn vervanger. Nu uh, bal, uh, ja, een uh, overtreding. Gele kaart. Eerste gele kaart van de wedstrijd. En die gele kaart zal gaan naar... Ik denk dat het uh, Mietzka is die daarbij staat. Of is het de Rus die hem krijgt, Karawaev. In ieder geval is er een gele kaart. Omdat er een overtreding werd gemaakt op een FC Twente-speler. Die daar ook blijft liggen. En dat doet allemaal veel pijn zo te zien. Want er moet ook een blessurebehandeling voorkomen. 0-0, 26,5 minuut gespeeld bij FC Twente uit in Arnhem tegen Vitesse. Nak Jan Vincent. 2-0 na 25 minuten. Eindelijk een beetje teken van leven van Herenveen. Dat nu in de aanval is in het strafschopgebied met Rogas. Maar er staan drie spelers van Nak om hem van de bal te helpen. En dan uiteindelijk kan Nak er dus uitkomen. Maar ja, het valt toch wel heel erg tegen. Wat tot nu toe, wat Herenveen laat zien, heeft nog geen enkele kans weten te creëren. Ja, en Nak daarentegen. Die hadden al misschien wel met 3-0 vol kunnen staan. Want er was nog een hele gevaarlijke kopbal van Pablo Mari. naar die 2-0 eh, voorsprong. En dan hadden zomaar de 3-0 ook al kunnen vallen. Het is eh, Nak dat heel goed speelt. Hij heeft ook al een keer gewisseld, want de Piri is naar de kant gegaan. Kreeg al vroeg een gele kaart. De linksback van Herenveen, voor hem is Woudenberg in de ploeg gekomen. Ja, Streppel kon niet anders, want die solliciteerde zelfs al naar een tweede gele kaart. Ja, dan moet je echt oppassen. Dus de trainer van uh, Heerenveen uh, denkt... Uh, ik moet maar snel ingrijpen. Woudenberg erin gekomen. En die gaat nu ook ingooien. Woudenberg wacht tot de beweging komt van bijvoorbeeld uh, Reza of uh, van Amersfoort. Nou, het uh, duurt allemaal heel erg lang. Heerenveen staat met 2-0 achter. NAC staat met 2-0 voor na 26 minuten. Negen divisiewedstrijden. bij vijf. Daarvan is het nog 0-0. Ajax tegen AZ. Groningen, Excelsior. Feyenoord, Sparta. Pek tegen Willem II en Vitesse tegen FC Twente. Bij VVV tegen Roda staat het 0-1. Bij NAC Herenveen dus 2-0. Net als bij Heracles tegen Utrecht, 2-0 dus. En ADO tegen PSV staat 1-1. En Max Verstappen, om compleet te zijn... rijdt op dit moment op plek 4 in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Tot straks. Kan jij het nog bijhouden? Ja hoor. Oké, okay. te Tot zo.